7 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger zegt dat het 178 mensen heeft bevrijd die werden vastgehouden door terreurbeweging Boko Haram. Verderweg de meeste gevangenen waren vrouw of kind. Militairen vonden de gevangenen bij de ontruiming van meerdere kampen van de islamitische terreurorganisatie. Daarbij werd volgens het leger ook een commandant van Boko Haram opgepakt. Reizigers die van plan zijn vandaag te vliegen vanaf de luchthaven van Brussel kunnen het beste op tijd vertrekken. Vakbonden gaan vandaag actie voeren en daardoor kunnen de wachttijden flink oplopen. Veiligheidsmedewerkers zijn boos omdat de werking van de nieuwe veiligheidspoortjes nogal te wensen overlaat. Uit protest gaan ze vandaag de bagage extra goed controleren en ook zullen sommige passagiers uitgebreider worden gecheckt dan normaal. In Nijmegen is een ontsnapte crimineel opgepakt. De man was vorige week ontsnapt uit een gesloten GGZ-instelling in Vught. Bij zijn arrestatie had hij een vuurwapen en munitie bij zich. De man zat vast voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Welke feiten dat zijn, is niet bekend. Inmiddels zit de man weer vast. Door overstromingen in India zijn de afgelopen week... meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. In het hele land zijn volgens de regering meer dan 4 miljoen mensen getroffen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige moesonderregens. In de buurlanden Myanmar en Pakistan zijn de afgelopen dagen ook tientallen doden gevallen door overstromingen. Tussen Uitgeest en Beverwijk rijden geen treinen vanwege koperdiefstal. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. De NS verwacht dat de problemen rond 12 uur verholpen zijn. Het is niet bekend hoeveel koper er is gestolen.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 with the dance in Colombia. <fart noise> malinconia stasera dolce amica mia io sto pensando a te a te che forse stai sentendomi sul damanzale di un tramonto profuma non foschi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 e in ogni senso lasci tra me vuoti che non so riempire sul da manzale di un tramonto gridano foschi Say hey.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 En dan nog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 time to stop Mess Ga er een be shelter? Ga er een voor shade? It's too hot, too hot, too hot, lede. Ga de cool gulden sanger, from this mess that we made. It's too hot, too hot, too hot, hot lede. Ga for shelter? Ga er een Dit is de lange, hete zomer van ZFM ZFM's antwoord: 106.9 FM.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 Si era un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer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 We gaan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 See you at the camera. My reckless all along feels right where well, I'm digging need to grow how to push flick intro vinyl and feed in the rush I dig for that one and I open the hunt. is taking no name from the back to the front down digging. again hit me from some No sé qué está pasando, vimos puedo dormir, robas mi tranquilidad, alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad, de cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerdas de motor es la fuerza del corazón no no y es la fuerza que te lleva, que te y que te llena que te en que te hace Dios es un sentimiento casi una obsesión si Se lo que es la puerta del corazón.